Jan van de Putten met het NOS Journaal. Iran en de Verenigde Staten zijn allebei op zoek naar het vermiste bemanningslid van een neergestorte Amerikaanse straaljager. Iran zou een flinke beloning hebben uitgeloofd voor degene die de militair het eerste te pakken krijgt. De Verenigde Staten hebben een reddingsmissie op pad gestuurd om hem zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. Diesel wordt opnieuw duurder. De landelijke adviesprijs stijgt met ruim een halve cent naar bijna 2,80 euro. Gisteren kwam er in één keer 10 cent bovenop na de aankondiging van president Trump dat hij Iran nog twee of drie weken hard zou aanpakken. De prijzen van benzine en diesel zijn recordhoog omdat de straat van Hormuz nog altijd vrijwel dicht is voor tankers. Door de gestegen gasprijzen is er meer vraag naar warmtepompen, blijkt uit de rondgang van de NOS. Grote installatiebedrijven zien het aantal aanvragen stijgen met 20 tot 30 procent sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. De vraag is zo groot dat ze bij fabrikant Remeha de productie van warmtepompen flink moet opschroeven. Door de hoge gasprijzen is er niet alleen meer vraag naar warmtepompen, maar er is ook meer interesse in tweedehands elektrische auto's en in thuisbatterijen. De politie in Gelderland is volop bezig met het onderzoek naar een explosie bij het Israëlcentrum in Nijkerk. Wat er gisteravond ontplofte is nog niet bekend. De schade valt mee en niemand raakte gewond. Het gebouw is van de stichting Christenen voor Israël. Die geeft lezingen en verkoopt Israëlische producten. Afgelopen tijd waren diverse Israëlische en Joodse instellingen doelwit van brandstichting, explosies en bekladding.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 When you hit it guitar George, he knows all the chords, mind strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing, this ain't an guitar is all he can't afford, when he gets up under the lights play his thing. Doesn't mind if he doesn't make the scene He's got a daytime job He's doing all right He can play the home Talk like anything Saving it up Friday night With the sultan Sometimes van Zandvoort. Dit is ZFM. In het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort... ...gaan wij praten met Roeland van Kaspel. Nieuw raadslid voor de VVD. Zeteltje erbij en een nieuw, nieuwe man. Niel Gunjerli H. Kolom gaan we luisteren. En als afsluiter komt Pastoor Putter over de paasgedachte 2026. Dan moet je heel wat nadenken in deze wereld op het ogenblik Roeland, of niet? Ja, zeker. Kom een beetje dichterbij of pak de microfoon ah, zoals okay. je hem zelf uh, kan hebben. Gaat dat uh, goed ja, zo? Be, nou, je mag hem iets omhoog richten. Zo. Ja. Je kan op je gemak gaan zitten, want het ding kan alle kanten op. Ja, heel goed. <laughs> ja, ik moet nog een beetje inslingeren. Hè? Ja, nou ja, als je de, de VVD en de coalitie eenmaal gaat draaien, dan uh, word je waarschijnlijk wat vaker uitgenodigd om iets uit te leggen. Heel goed, heel goed. <laughs> Eerste vraag, een nieuw uh, raadslid. Wie is Roland van Kaspern? Uh, nou, Roland van uh, ik ben niet geboren, maar wel getogen in Zandvoort. En dat gebeurde vaker, hè, dat mensen uh, vroeger dat ze, uh, voor het ziekenhuis naar Haarlem gingen. Ja. En dan weer terugkwamen, nou, daar ben ik er een van. Mijn hele leven eigenlijk in uh, Zandvoort gewoond, met een paar uit, kleine uitstapjes uh, tijdens mijn studie. Heb ik uh, een tijdje in Delft gewoond. En, uh, uh, maar eigenlijk het grootste gedeelte wel in uh, Zandvoort. Ook het grootste gedeelte van mijn carrière in Zandvoort uh, werkzaam geweest. Uh, ik ben werkzaam nog steeds bij Colpit. In een vernieuwde vorm, zijn. In een vernieuwde vorm, ja, afgeslankte vorm. Het was natuurlijk een kenmerkend een Een, een, een kenmerkend, uh, uh, bedrijf. Ja, met Zandvoorters. Ja, ja, en dat raakte eigenlijk ook een, een, een van de dingetjes wat voor mij erg gevoelig is. Dat is uh, ondernemerschap, uh, het, het zorgen dat uh, mensen een plekje krijgen om uh, te kunnen ondernemen en zich te kunnen ontwikkelen. Mm -hmm. uh, inmiddels zit ik uh, in Velsen Noord. Ik heb heel veel gereisd voor mijn werk in het uh, verleden. Onze uh, markten zijn met name uh, Noord-Amerika traditioneel gezien en Azië. Dus daar ben ik veel geweest. En de laatste tijd is dat een heel stuk minder geworden mm -hmm. na corona. Uh, in, in de beschrijving staat, uh, heeft geen lokale politieke ervaring. Maar is het niet vroeger met de paplepel ingegooid? Nou, dat moet ik wel zeggen. Maar ik, uh, ja, dat, <laughs> als, dat is wel... als een oud-wethouder, als vader, dan moet je toch wel wat weten. Nou, wat, wat, wat, wat wel zo is, ik heb me als kind al zitten verbazen hè, hoe dat gaat. Want je zit daar en je wordt niet serieus genomen als kind. Je zit erbij als toehoorder en dan kan je mooi meeluisteren met van alles. <laughs> en, uh, maar ik denk wel dat er een. Nou, ik denk niet. Er is. Enorm veel veranderd. De tijden zijn veranderd, de inzetten zijn veranderd, de hoeveelheid geld, de, hmm. de invloeden, de efficiëntie is enorm veranderd. Dus het, het is niet meer te vergelijken met de jaren negentig. Een, een, een oud-wethouder uit de tijd van, van uw vader heeft wel eens gezegd: van de, de vergaderingen die werden eigenlijk thuis al gedaan en we hameren alles in de raadzaal af. Nou, dat vind ik trouwens niet, niet zo'n heel gek idee. Achterkamertjespolitiek, daar ben ik niet voor, dat, dat is het niet. Maar het is natuurlijk niet gek. Om je opponenten en, en ook je, je, de, de medestanders van tevoren als is goed in te lichten. Ja, en nee, wat, wat er nu gebeurt. Wat je uh, uh, uh, als je kijkt, uh, dat is dan mijn persoonlijke uh, visie. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een commissievergadering. en een commissievergadering wordt alles voorbesproken. Waar, waarbij eigenlijk bij de raadsvergadering alles afgehamerd wordt. En uh, je ziet hele dikke discussies ontstaan. En waarvan ik af en toe denk heeft iedereen elkaar wel goed begrepen. En dat had van tevoren, had dat met een kopje koffie, mm -hmm. had het veel ontspannender gekund. Want een van de dingen wat wel zo is, hè, en, uh, dat is dan geen achterkamertjespolitiek, maar het is elkaar even opzoeken ja. en consulteren. Uh, van hoe denk jij erover? En dan kan je alvast zeggen van nou zo denk ik erover. En uh, ik ben van mening dat uh, uh, onder het genot van een kopje koffie... een andere uh, dynamiek heeft dan in een Commissievragen. zogenaamde benen op tafel gesprek. Ja, 100%. Nou, dat ja. nou, misschien een mooie optie om dat weer eens terug te brengen. Ik heb een uitspraak uh, gezien van, van u. Zandvoort verdient een bestuur dat vrijheid geeft waar het kan en verantwoordelijkheid neemt waar het moet. Ja, correct. Nou, ja, wat, je... wat, wat, wat bedoelt u daarmee? Nou, de, uh, uh, wat, wat ik zelf erg uh, be belangrijk vind is dat. Uh... Dat zijn de liberale gedachten hmm. van de VVD, die ik volledig onderschrijf. Uh, vrijheid, iedereen moet vrijheid, iedereen moet kunnen doen wat hij wil, zolang je anderen hè, daar geen nadeel van uh, uh, aanbrengt. Uh, en, maar je zal ook af en toe wat dingen moeten reguleren. Hè, dus je, je, je, je ja. zal wat dingen moeten aanpakken, maar daar moet je heel goed over nadenken, want wat we, wat we nu krijgen, wat we uh, niet alleen in de hand maar uh, in BV Nederland en uh, eigenlijk wereldwijd krijgen, is regel op regel op regel. Als je kijkt naar 30 jaar geleden, was er een beperkt, daar nou, was er al natuurlijk een heel stelsel van uh, regulering en dat is alleen maar meer geworden. En nou hebben we uh, tijdens uh, het kabinet van Rutte hebben we gehoord, we wilden deregulering, we wilden het allemaal simpeler maken, hebben ze een tijdje geprobeerd. Nou, nee, is is niet veel het, van het regelen. Nou. Nee, maar ook bijvoorbeeld uh, een van de zaken. Uh, uh, wat, wat ik belangrijk vind. is een efficiënt ambtenarenapparaat. Yeah? Uh, een klein, kleine overheid. Uh, dat mensen in staat zijn. om zelf hun zaken te regelen. Maar wel met een vangnet. Dus als, uh, als mensen het echt niet kunnen. Uh, dat ze dan wel opgevangen. Uh, dat, het, dat er wel is. Maar ik ben van mening dat uh, mensen in staat moeten zijn. Ik denk, als je kan kiezen bijvoorbeeld tussen uitkering en uh, werken... dan zeg ik kiezen, maar dat doe ik eigenlijk niet zomaar... Uh, dat mensen die werken, dat die zich beter voelen... als je een productief dagje hebt gehad... dat je je lekkerder voelt, dat je lekkerder in je vel zit... dan iemand, iedere hele dag. Niet zuiver moeten doen. En uh, werken, dat mag ook wat mij betreft uh, vrijwilligerswerk zijn. zijn mm -hmm. hè? Dingen waar je, waar Bezig je, zijn. Bezig zijn, ja, onder de mensen zijn. Um. Er is wel eens geopperd en het wordt nog steeds geopperd, ook in partijprogramma's. Dat mensen met een uitkering, uh, nou, ik wil niet, het woord gedwongen niet echt gebruiken, maar er wordt een tegenprestatie van verwacht. Is dat bij de VVD ook zo? Nou, ik vind dat op zich niet zo gek. Alleen je moet wel kijken of het kan. Weet je, de, de tegenprestatie zou, wat mij betreft, kunnen zijn. In, uh, in, in, in werkzaamheden. Nou, in, in nooit, het, nooit, Bijvoorbeeld een beetje, vrijwilligerswerk. Nou, dat lijkt me prima. Dat lijkt me echt prima. En ik, denk, oh, ik ben ook van de volle overtuiging... Weet je, uh, Er zijn mensen die... Uh, ja, het is natuurlijk een beetje een beladen term... een beetje zielig gevonden worden. En ik denk dat uh, je zo niet moet kijken. Je moet, je moet je, nee, je moet, mensen moet je gewoon uh, uh, de kans geven... om zich te ontplooien. Daar moet je ze bij helpen. En uh, ik ben van de vaste <coughs> overtuiging... ik ben zelf ook uh, vrijwilliger bij de Rensbrigade... Maar het uh, maakt niet uit of maar bij de brandweer, bij de Rens, bij een voetbalvereniging. Als je daar vrijwilliger van bent, uh, dan denk ik dat je daar beter van wordt. Het is ook fijn om het te doen. Dat Toch? Is, ja, dat is natuurlijk het voor. Maar dat was precies mijn punt eigenlijk. Ja. Ook, he, dat je je er beter voelt ja. als je het doet. Is er een uh, al een beetje een verdeling uh, over portefeuilles uh, en nou, groepen ik... die jullie gaan. Uh, nee, nou, die, nou, nee, nee. Die de, de, de VVD-leden gaan doen. Zo intern dan? Nee, nee, dat is nog niet gemaakt. Dat moeten we nog doen. Ik, heb, uh, ik ben net geïnstalleerd. Uh, vers, dus we moesten niet al te ver voor de troepen uitlopen. Uh, maar ik kan me voorstellen dat je uh, met, met drie zetels uh, toch zegt... van, ja, jij doet wonen, jij doet de nee, natuur. Nee, maar dat gaat gebeuren. Dat gaat, okay. na, dat gaat ja, ja. natuurlijk gebeuren. Maar ik, moet, uh, uh, ik ben uh, nu de afgelopen dagen bezig geweest... met de infrastructuur te leren kennen hè, wat er gebeurt. Ja. Ik ben extreem te spreken over de, uh, het griffieapparaat. Die, die, die, die zijn echt extreem klantvriendelijk, moet ik zeggen. Uh, ik heb een dik boek gekregen met de programmabegroting. Van 2026 en 2030. Erfenis van is Bluis? 300 pagina's aan uh, informatie. Nou, die moet ik nog eens <lacht> gr grondig doornemen. Er staat veel in. Nou, maar ik, ik denk wel uh, dat soort dingen helpen mij helpen. Er zijn mensen die verzuipen in heel veel, maar in heel veel informatie, maar. Voor mij is dat nou weer precies waar ik eigenlijk mijn dagelijkse brood ook mee verdien. In, in het uitzoeken van wat, wat heeft prioriteit, wat is er belangrijk en dat eruit filteren. Nou die um, prioriteitenlijst die komt waarschijnlijk uh, in een coalitieprogramma en daar ga ja. je dan mee werken. Valt ons wel op dat een aantal punten gewoon niet, uh, niet uitgevoerd zijn de afgelopen vier jaar. Maar daar gingen vooruitkijken. vooruit kijken. Ja. Dus als die er weer inkomen, dan kom ik daarop terug. Zeker. Wat zijn voor u zelf de speerpunten van het VVD-programma? Uh, nou, wat ik net al gezegd heb... En, uh, ik moet me nog het ondernemerschap, zeker? Ja, ondernemerschap. Nou, een van de dingen... Uh, ondernemerschap is een, een heel, heel belangrijk punt voor mij. Wat, wat er nu aan de hand is... is eigenlijk dat we jarenlang hoogconjunctuur hebben gehad. Hè. We, we, we hebben het geld klotst tegen de print. Uh, hoe het ook zei... Hè, er wordt, uh, de, uh, het mechanisme waarop het werkt... ben ik dan niet zo'n voorstander mm -hmm. van. Hè. Geld drukken, de printmachine aan... Maar de, uh, uh, dat hebben we nu gehad. Maar, maar er komt altijd, yeah, een, altijd weer een terugslag. Mm -hmm. dat, dat is gewoon een economisch gegeven. En dan moeten we voorbereid zijn. Dus wat dat betreft. En dan is het ineens interessant. Weet je, dingen als milieu vind ik erg belangrijk. Maar milieu, je, je kan prachtig schone lucht hebben. Maar als je geen geld hebt om je eten te kunnen kopen... dan geldt er ineens hele andere maatstaven. Dus het is voor mij belangrijk dat mensen... Uh, uh, ...kunnen werken, dus dat ondernemers de ruimte mm -hmm. krijgen... Om, ...om dat te doen. Maar, uh, en dat, dan komt natuurlijk fase 2... ...bouwen, hè, uh, wonen... Dat, ...dat moet dan... Oh, die, die heb ik hier ook zo, maar dus die vind ik flauw. <laughs> maar dan kom je zo terug. Ja, nou, maar uh, da, da, dat wonen... Dat, ...dat moet natuurlijk niet in de weg zitten. En uh, hè, je, je moet fijn kunnen wonen... ...maar ook goed kunnen ondernemen. Mm -hmm. Dus dat moet gewoon mm -hmm. gefaciliteerd worden... Door, uh, ...door een overheid, ook een lokale overheid... ...en niet in de weg gezeten... Hè, de, en ja, dat is, dat is ja, een van mijn belangrijkste dingen. Nummer twee is mm -hmm. uh, het ambtenarenapparaat. Hoe dat in elkaar steekt, daar ben ik al erg nieuwsgierig aan. We hebben natuurlijk een ambtelijke samenwerking. En ik, uh... Daar zijn natuurlijk een aantal partijen niet zo over te spreken. Uh, Jong Zandvoort bijvoorbeeld niet. Er ja. uh, wordt nu al een beetje gesuggereerd dat er een uh, coalitie, OPZ, Jong Zandvoort en VVD komt... Ik zie u wel een klein beetje smilen. Ja. Um, dat is één. Ja. Dan ga je dus over het ambtenaarapparaat praten. Um, wat, wat, wat vindt u van die samenwerking? Tussen, tussen de uh, ambtenaren Zandvoort en, en Haarlem. Nou ja, daar, daar zal ik me nog grondig in moeten verdiepen. Ik mm -hmm. ben in de argumenten van waarom dat niet goed zou werken. En uh, ja, daar, daar, daar betalen er een hoop geld voor. En ik heb in het verleden heb ik wel eens uh, gezien dat was. Interesse heeft natuurlijk ook met, uh, met de bouw van uh, de huisvesting van de Rennesbrigade. Mm -hmm. daar, daar werden vragen gesteld, dat ik denk, denk: van hoe is dit in godsnaam mogelijk? En uh, hoe, maar ook bijvoorbeeld als je kijkt naar gebouwen, de grote Krocht. De, uh, ik vind het belangrijk hè, dat uh, zo'n cultuurhuis Zeker. is. Zeker, maar uh, die. die, die uh, de hoeveelheid geld wat daaraan gespendeerd wordt, hè, dat reist de pan uit. Je hebt een begroting en die begroting wordt overschreden. En had dat voorkomen kunnen worden? Ja, ik vind het belangrijk, maar hoe kunnen we nou in de toekomst voorkomen dat daar. Ja. Weet je, je hebt altijd een, een, een, een, een stelpost van dingen die je niet hebt nee. voorzien. Dat begrijp ik ook wel, maar soms zijn het ook wel hele onzichtbare dingen. waarbij mm -hmm. de kosten extreem mm -hmm. de pan uitreizen. Ja, en wie betaalt dat? Ja, wij met z'n allen. Wij alle. met z'n allen. Ja. Uh, nog even over die, die, die uh, uh, soort van op opkomende uh, oppositie. Uh, coalitie, sorry. Um, Jong Zandvoort en uh, OPZ zijn veel tegen uh, AZC's. Hoe zit, uh, hoe zit de VVD daarin? Ja, wij zijn tegen AZC in Zandvoort. En uh, uh, ja, kleine, kleine gemeente. Een, uh, wat, wat we hebben is uh, toerisme. Hè. Dat, is, dat is een van onze hoofdmotoren. Uh, er, kan, er, kan van, er, kan, er kan van alles niet. Doordat er uh, stikstofregels zijn. We kunnen die bouwen. En dan kunnen we dan ineens wel een AZC bouwen. Dat, dat, dat is natuurlijk een raar verhaal eigenlijk. En uh, slecht uit te leggen wat mij betreft ook. En uh, ja, wat, wat, wat de VVD graag wil is kijken wat er wel mogelijk is. Dus we willen geen AZC. We willen ons ook houden aan de wet. Dat is natuurlijk ook superbelangrijk. We willen betrouwbaar bestuur zijn... En uh, hoe kunnen we het wel regelen? En ik denk dat daar de gesprek over moeten gaan. Dat denk ik ook. Omdat het uh, wettelijk opgelegd is. En ik geloof dat het volgend jaar iets van 87 uh, asielzoekers op moet nemen. Dus daar zal plek voor moeten uh, gecreëerd worden. En inderdaad, ik, ik vind het wel een mooi Als je niet mag bouwen, mag je wel een AZC bouwen. Ja, dat is, raar, <lacht> dat is slecht <lacht> uit te leggen, toch? Nee. Um, nou, ik denk dat wij voorlopig genoeg weten over Roeland... Uh, om hiermee verder te gaan voor de volgende keer. Ik, ik had er iets over, uh, ja, die portefeuilles zijn nog niet verdeeld. Nee. Dus daar kan ik niet verder op ingaan. Ja. Uh, um, Commissie is natuurlijk ook nog niet verdeeld dan. Nee. Dus jullie hebben nog een, een weg te gaan. We hebben nog een weg te gaan. Maar ja, dat, dat, dat, dat is de... Het, het politieke jaar is natuurlijk al begonnen. Ja, het is begonnen, maar we zijn, ik ben uh, afgelopen week geïnstalleerd. Dus, uh, ja, ja. Ja, maar we, uh, een van de dingen, dat wil ik nog wel even zeggen, wat me goed bevalt, is dat alle partijen willen haast maken. Ook wij. We willen graag uh, uh, voortgang hebben om besluiten te kunnen nemen. En uh, we moeten niet uh, overdreven snel gaan, maar wel flink de pas erin houden. Maar wel doordacht. Maar wel doordacht. Ja. Dat was een mooie afsluiting. Dankjewel. En uh, nou, tot Dan, ziens. Ja, dank, dank voor dit gesprek. Geen dank. to see Geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. We gaan nu luisteren naar het of de column van Nielgun. En dat gaat ook over de paas. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur op ZFM. Hey Niel, ik heb een paasei voor je meegebracht. Ach, wat lief Harry. Dank je wel. Gisteren was het Goede Vrijdag. Nou, hoe goed is die vrijdag eigenlijk die, de dag waarop Jezus wordt gekruisigd? Nou, zo goed is die dag eigenlijk dus helemaal niet. Ja, maar we noemen het goed omdat het uiteindelijk ergens toe leidt. Nou, ergens toe leidt, dat is hetzelfde als zeggen... mijn fiets is gestolen, maar het was een goede dag, want nu beweeg ik meer. Nou, dat is dus optimistisch denken, Harry. Terwijl Jezus leidt zowel met lange ei als korte ei, leren wij positief denken. En zeker deze dagen. Het zijn zulke mooie heilige dagen. Gisteren Goede Vrijdag, dag daarvoor was het Witte Donderdag. Ja, Witte Donderdag. Nou, alleen de naam al klinkt alsof iemand de witte was heeft gedaan... en per ongeluk het geloof erbij heeft meegedraaid of zoiets. Wat, wat, wat, wat Witte Donderdag? Nou, het is dus de dag waarop christenen stilstaan bij het laatste avondmaal. De voetwassing en het moment dat zelfs in een hechte vriendengroep iemand zegt: Ik ga even naar buiten en vervolgens nooit meer terugkomt. We hebben het natuurlijk over Judas, de man die de allereerste groepsapp verliet zonder uitleg. Jezus eet voor de laatste keer met zijn apostelen en breekt brood en deelt wijn, wat de basis vormt voor de dankzegging. En het fascinerende aan Witte Donderdag vind ik nog... dat het eigenlijk een soort drama is. Nou, en of het een drama is, je zit gezellig te eten... iemand breekt brood, deelt wijn, hartstikke Airbnb-waardig... en bam, verraad, verdorie. Nou, en, en, en de voeten was er dan. Dat heeft toch wel iets heel moois, vind ik... Jezus was de voeten van zijn leerlingen... waarmee hij een voorbeeld geeft van liefde en nederigheid. Ja, inderdaad, hè? Eh, want niet zegt gezellige avond... zonder dat iemand jouw zweetvoeten liefdevol afspoelt. Terwijl jij denkt, had ik toch maar sokken aangedaan. Nou, Harry, dat zeg je wel zo grappig, maar daar kunnen vele leiders van leren. De nederigheid, bescheidenheid en toenadering en zorg. Ja, nee, dat is waar, dat is waar. Want het zijn me toch een paar ego's, hè, die mannekes in leiderschap. Hè. En wat heeft die uh, Witte Donderdag nog meer te bieden? Nou, dit, dit was het zo'n beetje... Oh ja, oh ja, ook nog. Uh, in de katholieke traditie uh, wordt de Witte Donderdag ook gezien... als uh, de dag waarop het priesterschap is ingesteld. Oh ja, priesterschap. Hé, hey, ja. Hé, hey, dan zeg je me wat. Hoe gaat het met je pastoor eigenlijk? Mijn pastoor? Ja, toch wel een beetje jouw pastoor. Je bent toch de ambassadeur van het theater De Krocht? Ja, dat ben ik. Nou, dan is het jouw pastoor... Hij woont ernaast. Ja, dat weet ik, Harry. Dat hij ernaast woont. En niet ik alleen, maar dat weet het hele dorp. En binnenkort het hele heel Nederland. Nou, is het, is het geluidprobleem opgelost of niet? Je kunt van een pastoor toch niet verwachten dat hij met oordopjes door het leven gaat? Ik bedoel, ik begrijp hem wel. Nou, er wordt nu een oplossing gezocht. Wellicht een ja, geluidsdempend muur... van 20 centimeter dik is het idee, heb ik begrepen... Nou, kind zit die pastoor niet in een uh, mooi strandhuis geven... waar hij alleen de zee en de meeuwen hoort? Huh. Ach, als dat zo makkelijk was geweest. Nee, de, de strijd om uh, de decibel in Zandvoort... lijkt echt groter dan politiek debat over woningen... ruzie over park, parkeerplekken in het hoogseizoen. Nee, Harry, dit klinkt luider en existentiëler. Nee. Dit is een geluidsconflict tussen de pastoor en theater de krocht. Aan de ene kant de kerk, eeuwenoud, stilte, bezinning. Een plek waar je fluistert, alsof God naast je zit te luisteren. Nou, en aan de andere kant het theater. Spotlights, gelach, applaus. Mensen die vrijwillig geld betalen om naar iemand te luisteren die wel hard praat. En precies daar wringt de decibel. Nou ja, ik, ik begrijp die pastoor wel hoor. Een man die zijn hele carrière al gewend is dat mensen hem stilletjes aanhoren, wordt ineens geconfronteerd met concurrentie. En niet zomaar concurrentie, nee, cabaret... Een cabaretier met een microfoon en een mening. Nou, dat vind ik al lastig, hè? Ik heb er al last van. Dus dat is voor een pastoor ja, dat is voor een pastoor zoiets als wat een airfryer is voor een friteuze. Hè? Luidruchtig en verdacht populair. Ja, maar Harry, de klacht geluid overlast. dat is gewoon bijna, bijna een paradox. Want de kerk heeft eeuwenlang zelf ook niet bepaald op fluisterstand gestaan. Klokken luiden alsof er een uitverkoop in de hemel is. Orgels die klinken alsof Bach persoonlijk een afterparty geeft. Ha, echt, echt een enorme ironische paradox vind ik het. Weet je wat het is? Voor je twijt hebben mensen plezier. En dat leidt weer tot vragen. En vragen leiden tot... Ja, ja, nadenken. En dat is historisch gezien niet altijd het favoriete bijgerecht van religieuze instituten, zeg maar. Ja, maar laten we eerlijk zijn, Harry. Dit is toch geen conflict? Dit is een gemiste kans. Waarom geen samenwerking? Een combi-deal. Eerst een preek, daarna een cabaretshow. Of andersom. Afhankelijk van hoe zwaar de zonden zijn van die week. De pastoor opent met broeders en zusters. Vandaag gaat het over vergeving. En de cabaretier sluit af met... ...mooi, want ik ga iedereen zo laten lachen terwijl ze nadenken. Nou, Of nog beter, een gezamenlijke programma. Zondigen met goeting. <hijen> nou, de kerk voor de moraal, het theater voor de relativering. Vestzak, broekzak. God en grappen, hand in hand, door Zandvoort. Dat vind wel een goed idee, Harry. Want uiteindelijk willen ze allebei hetzelfde gehoord worden. De een door gebed, de ander door een microfoon. Nou, mijn geld, ik zal zeggen, ik zet het op... Uh, uh, ik zet uh, mijn geld uh, ja, op de cabaretier. Nou, mijn hoop, Harry, die ligt bij een duet. Nou, ik zeg amen. Morgen is het Pasen. Wetenopstanding van Jezus, nieuw leven, lente. Hey, maar vieren jullie ook Pasen? Wacht even, oh wacht even, natuurlijk. Nee, je bent opgevoed door katholieke nonnen, dus jij viert zeker Pasen. Nou, en of ik het vier. Sowieso, als humanist, vier ik alle feestdagen van alle geloven. Maar mijn Pasen, uh, ja, dat is voor mij wel heel erg heilig. En, en mijn allereerste paas in Nederland... ja, die, die was er één om nooit te vergeten. Dus sindsdien vier ik het helemaal uitbundig. Vertel! Nou, ik was tien, ambitieus... en laten we eerlijk zijn... licht crimineel aangelegd als het om chocola ging. Ik kreeg een brief mee van school met de melding... dat de zoektocht op het schoolplein... zoektocht voor paaseigen om tien uur in de ochtend zou beginnen... Maar ik dacht, weet je, waarom wachten? Dus ik ging om negen uur. Niemand daar, perfect. Nou, een uur later had ik een tas vol eieren. Ja, waar echt een gemiddelde supermarkt loers op zou zijn. Dus trots als een paashaas ging ik naar huis. Nou, mijn moeder keek naar de tas, naar mij, en weer naar die tas. En ik zag haar denken, godsamme, ik heb geen kind... maar ik heb een paasmaffiabaas ge gebaard. Binnen twee minuten stonden we weer op school... Leraar in paniek, waar zijn de eieren? Nou, mijn moeder gaf de tas met eieren aan de leraar. En hij keek me aan met een zuchtende blik. Nou, ik kan me wel voorstellen dat die leraar dacht... Uh, dit is dus waarom de Marokkaantjes alles verpesten. Nou ja, waar die Marokkaantjes? Ik ben geboren in Turkije. en Vanaf mijn tiende gepolderd in Friesland. En de en laatste twintig uh, jaar uh, in Noord-Holland. Nou ja, voor mij is het allemaal hetzelfde, weet je. Maakt me allemaal niet uit. Maar goed, en toen? Nou, en toen? Het was best vernederend. En sindsdien heb ik nooit meer een uitnodiging gekregen voor de eierzoektocht. Nou, dat snap ik. En toch, ik hou zo van Pasen. Hé, hey, maar vieren Joden ook Pasen eigenlijk? Ja, Joden vieren Pessach. Uh, Pasen met een hele andere reden weliswaar. Pessah herdenkt de uittocht uit Egypte en de bevrijding van slavernij. En de rituelen en symbolen zijn prachtig. Er wordt uh, geen gis gegeten ter herinnering aan de overhaaste vlucht uit Egypte. En uh, er wordt bittere kruiden voor het lijden en zout water voor tranen gedronken. En ergens zit altijd een oom aan tafel die vraagt waarom er geen stokbrood is. Nou, ik begrijp die oom wel. Ja, uh, dat begrijp ik wel, die oom. Die matsen zijn zo droog als een hap karton... dat je spontaan ook begrip krijgt voor de uittocht uit Egypte. Nou ja, al die tradities en rituelen... soms belemmerend, dwingend, euh, beknellend... maar zo gezellig als het gaat om samen zijn. Al verandert er veel in de wereld. Ik hoop dat de heiligheid van communicatie en harmonie... nooit zal veranderen en tradities altijd kleur geven op mooie feestdagen. Ik wens iedereen vredevolle, gezellige Pasen in ons dorp. Heb ik nog een aanzichtkaart waarop... Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur op ZFM. ZFM. <fix> <fix> is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Inderdaad is dit ZFM. En we hebben twee onderwerpen alweer gehad. Nielgin Jelly met haar column was ook weer heel aardig om te horen. En aangeschoven is nu Pastoor Putter. Eens, zeer goedemorgen. Goedemorgen. Uh, we hebben een, uh, een paasweekend. Uh, zeker, zeker, zeker. Uh, leeft het in Zandvoort, Pasen? Uh, ik, ik denk het wel. Uh, wij hadden het net zo, voordat de microfoon aanging al even over het weer. Dus als het een <laughs> beetje goed weer is, dan denk ik dat het drukker wordt hier in het antwoord. Maar dat is toerisme. Uh, dat bedoel ik. ik, alleen al qua toerisme. Uh, maar in de, in de kerk ook zeker wel. Uh, Pasen begint, nou, begint natuurlijk vanavond, maar het begint natuurlijk met een goede week. En dat was afgelopen zondag. Uh, in ieder geval bij ons in Dagata Kerk. Uh, is het dan ook altijd wel weer extra druk. Uh, natuurlijk ook vanwege de palmtakjes, Maar dan horen we ook al het hele leidersverhaal. En uh, ja, dan zie je natuurlijk toch altijd echt wel, uh, echt wel extra belangstelling. En dat wordt vanavond ook weer verwacht bij de paaswaken om acht uur. Ja. Uh, um, Zijn dat voor mensen echt hoogtepunten? Kerstmis, Pasen? Uh, zeker, zeker, zeker. Wij hebben natuurlijk drie grote feesten, zou je kunnen zeggen. Uh, kerstmis, Pasen, Pinksteren... Mm -hmm. Kerstmis leeft natuurlijk eh, toch het meest. Dan zie je het natuurlijk ook recht in het straatbeeld. En dan is de kerk ook het meest vol. Dat kan ik natuurlijk gewoon eerlijk zeggen. Eigenlijk is het feest van Pasen natuurlijk wel het grotere feest. Ja, en Daarom duurt het natuurlijk ook wat langer. Met Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag. Vanavond Paas op de Stille Zaterdag. En dan nog weer een eerste en ook nog een tweede Paasdag. Heeft u in uh, deze week ook al die dingen uh, gedaan? Uh, de palmpaas is natuurlijk de zondag. Dus dat zal mm -hmm. ongetwijfeld druk zijn geweest. Zeker. Nou, dan heb je uh, Witte Donderdag. Ja. Wordt daar ja, ook aandacht? Da de, nou, ja, kijk, uh, de Witte Donderdag, dat is, een, uh, dat is een avondviering. Dan vieren we eigenlijk speciaal, herdenken we, het laatste avondmaal... Hè, door Jezus met zijn twaalf apostelen. Het verhaal is natuurlijk wel bekend, al was het maar uit uh, de Matthäuspassioon... Uh, dat is wel een viering die wat minder druk wordt bezocht. Dus we hebben al een heel aantal jaren geleden hebben we besloten om die te concentreren. En ik heb die dus zelf gevierd in de kerk van Overveen. Uh, en in de kathedraal natuurlijk is dat met de bischop een grotere viering in, uh, in Haarlem. De gedachte van Witte Donderdag is eigenlijk wat minder als bijvoorbeeld, uh, uh, nou, laat ik zeggen Pasen zelf, maar de, de vrijdag erop. Ja, Goede Vrijdag is natuurlijk echt wel weer een grotere dag. Dus we hebben gisterochtend, hebben we dat hier in Zandvoort uh, gevierd... met uh, de kruisweg die we gebeden hebben in de kerk. Maar dat wordt hier altijd heel mooi gedaan... met uh, ook ondersteuning door het koor, met liederen tussendoor. Dus dat is ruim een uur toch wel. Maar dat is indrukwekkend. En in alle kerken zijn er dan, uh, wordt inderdaad de kruisweg gebeden in onze regio. De... En uh, s'avonds is er dan nog weer een extra grote plechtigheid in de kathedraal. Ja. De kruisweg is eigenlijk het verhaal uh, uh, ja. van Jezus? Ja, nou de kruisweg is, uh, ja, gaat eigenlijk terug op het allereerste begin... waar na de kruisdood van Jezus uh, in Jeruzalem... Uh, christenen in die eerste jaren al zijn weg gingen lopen door Jeruzalem... om erbij stil te staan dat hij dat kruis had gedragen... Naar die berg, naar Golgotha buiten de stad, de oude stad Jeruzalem, nee. waar hij die, waar die zou sterven. Dus die kruisweg is inderdaad zijn lijdensverhaal ja, vanaf zijn veroordeling door, door Pilatus. Ja. Nou, um, ik heb het u verteld, ik was in, uh, in Portugal en daar werd dat levendig uitgebeeld. Mm -hmm. ja, op verschillende plaatsen is die te zien en dat wordt dan ook met een processie gedaan. Ja. Gebeurt het in Nederland ook nog processies? Wij kennen niet die traditie van processies rond de Goede Week uh, in Nederland. Nee, dat denk ik, ja, In Spanje zie je dat zeker ook. En in Portugal, Italië ook al minder mm -hmm. volgens mij. Dit is echt iets van het Iberisch Schiereiland. En ik denk ook Zuid-Amerika wel. Uh, wij hebben processies op andere momenten door het jaar. Uh, een hele bekende is de processie van Sint-Jan in Laren. Die is één keer per jaar... Uh, en dan hebben we in Amsterdam hebben we ook een processie in het voorjaar rond Sacramentsdag. Uh, en daar moet ik natuurlijk toch even bij opmerken dat wij uh, boven de grote rivieren in Nederland natuurlijk tot de jaren tachtig van de vorige eeuw te maken hadden met een processieverbod. Mm -hmm. Dus dat betekent natuurlijk ook dat zo'n traditie, uh, zeker van grote processies, dat die uh, wat ondergesneeuwd geraakt is. En niet meer terugkomt. Nou ja, die aardige, dat aardige is die processie in Amsterdam uh, over de grachten... Uh, vanuit de Ons Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht in het voorjaar. Die is een jaar of tien, vijftien geleden opnieuw begonnen. Mm -hmm. En dan zie je ook met uh, migrantenkerken daarbij. Zoals vanuit de orthodoxe kerk, Syrische orthodoxen die meelopen. En dat, is natuurlijk ook wel weer, dat wordt dan toch wel weer een hele happening. Maar niet zo groot als in Portugal. Nee. Dat, uh, <laughs> ja. dat moet ik je eerlijk uh, nageven. Ja. Het gaf nogal wat stremming in het dorp zelf. Nou, dat stad, geloof ik. ik uh, u haalt net aan dat het bij uh, Pasen, Pinksteren... Uh, Kerstmis drukker is in de kerk. Mm -hmm. uh, in het Haams Dagblad heb ik u uh, ook een paar dingen horen zeggen. Zeg, heb ik gelezen. Mm -hmm. uh, over meer dopelingen in, uh, in de kerk. Is dat ook een soort... Aanjager dat soort evenementen? Uh, zeker, zeker. Uh, en ik heb uh, uh, recent ook nog bij een andere journalist uh, uh, aangegeven... dat we dat natuurlijk vooral zien in het stedelijk gebied. En dat wil in ons geval zeggen dat het, uh, wil, dat wil niet, zeggen dat het niet in Zandvoort gebeurt... maar de eerlijkheid eerlijkheidsgebieden zeggen dat als mensen in Zandvoort... meer uh, belangstelling hebben voor de kerk... jongere mensen die wat meer willen weten... dan zoeken ze toch de wat grotere kerken in de omgeving op... Uh, en dat zien we ook in Haarlem gebeuren, dat zien we in Amsterdam gebeuren, maar dat zien we ook in Horen bijvoorbeeld gebeuren. En uh, zeker uh, ook gisteravond bij de viering in de kathedraal waar ik bij was, uh, daar zag je ook heel veel jongeren. Uh, woensdagavond was er de Chrisma-mis. Dat klinkt misschien wat cryptisch, maar dat is de mis waarin de oliën worden gezegend voor ziekenzalving, voor doopsel. Nou, mm -hmm. die wij gebruiken door het jaar heen. Dat is ook altijd de woensdag voor Pasen. En daar waren zo'n 70 catechumenen uh, bij. En dat zijn jongeren, eigenlijk allemaal rond de 20. Uh, enkele ouderen ook. Uh, die dit jaar gedoopt zullen worden met Pasen. Dus daar zien we echt wel een nieuwe beweging. Vandaar ook dat uh, ja, vanuit kranten er ook wel belangstelling voor is. Nou, een, een, een aantal beweegredenen die stonden erbij. Mm -hmm. En dat is dat uh, jongelui wat, wat, wat houvast zoeken. Mm -hmm. Merkt u dat? Uh, dat merken wij in onze parochies uh, uh, zeker. Uh, die die, die, die zoektocht natuurlijk toch in het leven, in deze wereld... waarin zoveel gebeurt. Uh, eerlijk gezegd, een echte verklaring hebben we nog niet eens. Het is, het is ook geen resultaat van een actie van de kerk. Dat maakt het ook wel weer mooi, dat mm -hmm. het zo spontaan gebeurt in deze wereld. Sommigen zeggen corona heeft een rol gespeeld vanwege eenzaamheid. Ook alweer een paar jaar geleden natuurlijk... Uh, wat, we, wat we terug horen is inderdaad die, die zoektocht in deze tijd... naar zingeving, naar houvast, naar ergens bij willen horen... naar vriendschap, naar gemeenschap... Uh, en ook wel naar, naar mystiek, die, die wij in onze liturgie uh, natuurlijk toch wel bieden. Mm -hmm. uh, en, en die nieuwe openheid uh, bij jongere mensen, maar ook bij anderen... Uh, die, die ervaren we zeker, ja. En ik zeg eerlijk, dat is ons ook heel bijzonder... omdat we de afgelopen twee, drie jaar zo te zien veranderen. Want die ontwikkeling gaat best wel snel. Er is uh, al een, ik geloof, 15 jaar de passion op de televisie. Uh -huh. Kijkt u naar uh, Ik niet... Uh, ik heb wel eens een stukje teruggekeken. Maar dat komt omdat het op Witte Donderdag... ...savonds wordt uitgezonden. Dan hebben wij om zeven uur gewoonlijk een viering in de kerk. Nou, als je daarna heel snel bent, dan kun je het inderdaad volgen. Uh, maar wij hebben daarna nog een kleine andere plechtigheid... ...ook in de kerk. Dus ja, En heel eerlijk gezegd, als je in de kerk in zo'n liturgie... ...dan kom je ook in een eigen sfeer, in een eigen gevoel. En dat is eigenlijk ook gewoon mooi om vast te houden. Maar de passion zelf, dat is natuurlijk heel mooi dat het plaatsvindt. Daar wil ik vooral niks negatiefs over zeggen. Dat is natuurlijk heel aardig dat het zoveel belangstelling ook krijgt. Ja, je zou die link kunnen leggen met de populariteit van mm -hmm, uh, de, de meer uh, interesse in de kerk. Zeker, ja. Nee, dat denk ik ook. Dat zie je daar, en daar zie je dat natuurlijk ook in. En dat is, uh, als ik me niet vergis, vooral nog de EO die dat organiseert. Of inmiddels ook in samenwerking met anderen. Maar in nou, ieder geval... Ik denk dat iedereen nou uh, moet dat samenwerken. Is, uh, zo is dat. is Het is, dat. Zo, is, het is dat. zo groot geworden. Maar dat, dat, dat, dat... daarom, hè. En daar zie je inderdaad uh, die belangstelling zeker in. En dat dat al zoveel jaren kan plaatsvinden, dat geeft aan dat er echt belangstelling voor is. Mm -hmm. En dat is natuurlijk heel mooi, ja. Deze week, uh, dit weekend... Uh, wat zijn de vieringen uh, voor Pasen? Ja, nou, gisteren hadden we dus een Goede Vrijdag uh, met de Kruisweg hier in onze kerk in Zandvoort. Vanavond is dan de Paaswaken. Uh, die is avonds, die is om acht uur. Uh, bij ons, nu vanavond in de Agatha, is dat met uh, Pastor Dick Duives, de emerituspastoor hier van, uh, van Zandvoort. Uh, en dat is een waken die wat langer is dan een gewone mis. ...omdat echt wordt stilgestaan bij nou, het vieren van de verrijzenis van Christus... ...vanuit dat graf waar hij ingelegd is na zijn kruisdood... Um, ...en waar ook uh, aandacht wordt besteed aan het, aan het doopsel... ...aan een herinnering dat we allemaal uh, als christenen ooit gedoopt zijn... ...en daardoor eigenlijk ook nou, aan de Heer toebehoren zijn, kinderen zijn... Um, ...en iedereen is natuurlijk welkom bij deze viering... Het ...paaskaars wordt ontstoken, nieuw licht wordt ontstoken... Um, nou, in vergelijking met uh, andere plekken zoals Jeruzalem of Portugal uh, is, het, uh, is, het, is het Nederlands en eenvoudig. Maar desalniettemin echt wel een indrukwekkende viering met uh, een mooie bijdrage door ons koor. En uh, dat wordt zeker een goede viering. En morgenochtend, uh, uh, dat is eerste paasdag, dan is er ook om tien uur uh, een viering bij ons in de kerk. Uh, nou, dan vieren we ook Pasen. Uh, maar om het maar even een beetje fout te zeggen, dan doen we het eigenlijk nog een keer dunnetjes over. <laughs> dus dat wil zeggen. Natuurlijk is het een bijzondere viering. Maar eigenlijk is het een gewone liturgie, zoals we die ook op zondag vieren. Maar dan met extra mooie zang en natuurlijk bloemversiering. En, uh. Maar die paaswaken vanavond die is echt belangrijk. Die is ja. echt voor de ja, paasmissie. Die is echt voor Pasen. Ja. Vroeger deden we dat om 12 uur s'nachts? Uh, ja, zeker. Uh, vroeger was dat inderdaad uh, nog wel eens later. Uh, net als met kerstmis natuurlijk, de nachtmissen. Ook, Die was alle ook... nachtmissen waren om 12 uur. Ja, en uit en, en, en, andere plaatsen hoor ik wel dat het zelfs om drie uur s morgens was. En, en <lacht> dan had je nog een eenvoudige viering en een uitgebreidere viering. En ja, wij zijn daar een klein beetje pragmatischer in geworden. Acht uur is natuurlijk uh, ook voor onze oudere uh, kerkgangers... is het nog iets beter te doen om over de straat te gaan. Ja, je kunt zeggen, misschien zijn we er een klein beetje te gemakzuchtig in geworden. Um, maar desalniettemin maken we daar een hele mooie paaswaken van. We gaan het zien. Uh, ik heb u een tijdje geleden gevraagd om eens te, uh, te overwegen wat Pasen is. Mm -hmm. uh, ik geef u de vrije loop om uh, uh, die overweging te uiten. Daar moet je altijd bij oppassen als je een pastoor uh, zijn uh, gang laat gaan voor een microfoon. <lacht> nou ja, uh, ik heb hier een klokje. <lacht> <lacht> nee, je vroeg inderdaad om een Paasgedachte. En uh, ik, ik kan in ieder geval zeggen... Ik, ik heb natuurlijk ook wat nagedachten over wat ik vanavond... ik ben zelf elders in, in Schalkwijk en Haarlem-Oost... En, en morgen in Overveen, uh, wat ik daar ga zeggen. Um, en ik denk, het was ook aardig dat we zojuist in het gesprek... wat langer stilstonden bij Kruisweg, bij Goede Vrijdag... Mm -hmm. bij uh, ja, dat lijden van de Heer... omdat dat, denk ik, toch een belangrijk aspect is van dat paasfeest. We denken natuurlijk aan paaseitjes, misschien aan een palmtak... we denken aan feest, aan vereisenis... Maar daaraan vooraf gaat natuurlijk dat lijden. En ik denk dat dat in onze dagen... Uh, met alles wat er in onze tijd... in deze wereld gebeurt... Uh, uh, dat we daar... Uh, uh, echt iets in mogen zien. Iets in mogen herkennen. Dat het in het leven niet altijd vanzelf gaat. Dat er veel... lijden is in de wereld. Zeker natuurlijk in landen als Oekraïne. Uh, in het Midden-Oosten. Ik hoef ze hier allemaal niet op te noemen. We kunnen het allemaal dagelijks volgen in het nieuws. Uh, maar dat we mogen zien dat... God ook met ons is in dat lijden. En dat het niet altijd vanzelf gaat. Zoals het ook bij Jezus niet allemaal vanzelf ging. Maar dat we uiteindelijk wel erop mogen vertrouwen dat hij met ons is. Dat hij naast ons gaat. Dat hij ons bij wil staan. En dat we uiteindelijk de hoop mogen houden. De hoop dat het beter zal worden. Nu of later. Dat natuurlijk ook God. Dat ook Jezus uiteindelijk de dood heeft overwonnen. Uiteindelijk zelfs is verrezen tot nieuw leven is opgestaan. Wat ons ook overkomt, ook in ons eigen persoonlijk leven... of waar we ons in groot zorgen over maken... Uh, het hoort bij het leven. We mogen het een plaats geven in ons, in ons geloof. En we mogen erop blijven vertrouwen dat God met ons is... dat hij er voor ons is. Ik denk dat dat in deze tijd waarin toch ook wel zoveel ellende gebeurt... Uh, dat dat het bijzondere is van het paasfeest ons dit jaar. Mooi. Een mooie gedachte, dank u wel. Dank je. Um, ik hoorde ook zeggen dat u het nogal druk hebt. Uh, nou ja, Schaddenkwijk. Uh, uh. wij, wij hebben genoeg te doen. Ik, ik, ik ben natuurlijk heel blij dat ik bestoor mag zijn van Zandvoort. En dat ik hier bij de mooie Aageterkerk mag wonen. En het is natuurlijk gewoon een heel mooi dorp. Ik kan moeilijk iets anders zeggen voor Radio Zandvoort. Maar hey, dat, uh... ik woon hier inmiddels bijna elf jaar. Dus ik kan dat ook oprecht zeggen. Uh, maar ik ben inderdaad pastoor van een veel grotere regio natuurlijk. Uh, en daardoor uh, uh, ja, ben ik ook in verschillende kerken. Ik zeg eerlijk dat ik eigenlijk tot nu toe altijd plande dat ik de paaswaken of eerste paasdag wel in Zandvoort was. Maar de kerk van Schalkwijk, uh, ja, daar zal in november van dit jaar de laatste viering plaatsvinden. En daarom vind ik dat ik als pastoor daar nu ook Belangrijk. de paaswaken ja. moet doen. Ja. Pastoor Butter, ontzettend bedankt. Dank je. Het was en, fijn om hier weer te zijn. Ja. En een zalig paas alvast. Zalig paas. Dank u. Ja.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 Though they may be parted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 Geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Het was weer een hele gezellige Goedemorgen Zandvoort-uitzending... met een hoop interessante dingen. Uh, we gaan het weer afsluiten. En straks komt natuurlijk een uurtje muziek en Rob Harms met Zaterdagmiddag. De techniek en de muziek, Maya kop, ontzettend bedankt. Ger Loogman uh, voor de redactie, ook ontzettend bedankt. Mijn naam is Ben Zonneveld. Geniet van dit paasweekend en tot volgende week.